raakte gewond. Minister Dijsselbloem heeft zijn steun uitgesproken... voor PvdA-leider Samsom. In trotskamerbreed zei Dijsselbloem dat Samsom absoluut moet blijven. Vandaag is het PvdA-partijcongres in Amersfoort. Voorafgaand daaraan had Kamerlid Monash kritiek op Samsom. In de Leeuwarden Courant zei Monash dat Samsom de partij... niet uit het slop kan trekken... en dat er daarom volgend jaar een andere lijsttrekker nodig is. Dijsselbloem noemt Samsom moedig omdat hij zijn nek durft uit te steken... In Leeuwarden zijn drie mensen opgepakt die een kerven in brand hadden gestoken. Dat deden ze voor een filmpje op hun YouTube-kanaal. De kerven brandde helemaal af, een auto raakte zwaar beschadigd. Volgens de arrestanten liep de brandstichting uit de hand. De presentator van het filmpje moest gewond naar het ziekenhuis. Drones kunnen bijdragen aan een betere bescherming van weidevogels. Dat zeggen natuurbeschermingsorganisaties na onderzoek in Overijssel. Daar worden jaarlijks zo'n 70.000 nesten van grutto's, kiewieten en schollexers gevonden en beschermd. Volgens de organisaties zijn er in werkelijkheid veel meer nesten. Als die niet worden gelokaliseerd kunnen ze sneuvelen door de landbouw. Drones met infraroodcamera's kunnen uitkomst bieden, zeggen de natuurbeschermers.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 Despedida para mi wat ik moet doen. Ik weet niet wat luna Y yo no weet niet te estaba buscando por la calle niet gritando, ik Doe je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 Ja, dat waren ze. Nicky Jam en Enrique Iglesias en El Perdon. Het is even na vier uur. Zandvoort, welkom terug... bij Zandvoort op zaterdag uur drie, alweer Albert Jan. Wat gaan we doen, het derde uur? Nou, terwijl de duizend meter op het WK in Kolomnov in volle gang is... en zo juist de Rus Yuskov de snelste tijd heeft neergezet... gaan wij het derde uur in met Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we doen? Allereerst, kort over vier gaan we eens even schakelen... met Diddy van Soest... Want dat is een van de organisatoren voor het grote carnavalsfeest... voor de grote mensen vanavond in het sportcafé in Zandvoort. En we zijn erg benieuwd of de voorbereidingen allemaal op, op pijl liggen... en wellicht of er nog kaarten te krijgen zijn. Dat allemaal even om kwart over vier. Uiteraard hebben we ook nog een stukje pit report. Het zal iets later worden dan stond aangekondigd. Want dat stond om kwart over vier aangekondigd. we mm -hmm. iets later. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam Bucks. We hebben ook nog het gedicht van de week. Ja, de strandtenten zijn druk aan het opbouwen. Je krijgt weer de zin om naar het strand en naar de zee te gaan. Dus het gedicht van vandaag staat in het teken van de zee en van het strand. En natuurlijk wellicht nog meer ander sportnieuws in het kort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om het komende uur ook te blijven luisteren... naar je lokale zender ZFM. En heel veel lekkere muziek, waaronder deze van Santana. in het zuiden van het land allemaal nog een beetje aan het bijkomen zijn... van het carnavallen. gaat het hier Zalvoort net losbarsten. Hè? Het gaat vanavond allemaal gebeuren in het Sportcafé. Zodanig gaan we daarover praten met Danny van Soest. Jan? Nee. Hoe zei je nou dat deze muziek heet? Een beetje rare muziek. beetje rare muziek. Dat heet Breakdance. Oh. Nou, dat is weer van heel veel jaren geleden hoor. We hebben niet alleen uh, Cor en Don, maar we hebben ook Olly en Jerry. En die hebben dit plaatje gemaakt. Breaking up, there's no stopping us now. Nou, dat geldt uh, waarschijnlijk ook voor uh, de heren en de organisatie van het Sanfords Carnival... wat vanavond gaat losbarsten in het uh, Sportcafé... En een van de organisatoren hebben we nu aan de telefoon. Goedemiddag Danny van Soest, welkom. Alaaf. Alaaf, zeggen wij. Allah. Goedemiddag. Zweet op je voorhoofd waarschijnlijk, hè? Nee, dus uh, vandaag. Ja, zweet op je voorhoofd, voorbereidingen voor vanavond. Ja, ze zitten er net op toevallig. Dus nu gaan we nog even bijkomen, een paar uurtjes. En dan gaan we, ja, dan barst het feest los vanaf half negen vanavond. Ja, want er is al heel veel promotie voor gemaakt. We wonen vandaag in Scharregat en niet meer in Zandvoort. Nee, klopt toch. Ons dorp gaat eenmalig door het leven als Scharregat. En uh, zoals je al aangeeft, ja, ik denk dat de mensen in ons dorp er niet meer omheen kunnen om het Zandvoort Carnival. We hebben de afgelopen weken flink gepromoot, dus ik denk dat, uh, dat iedereen in Scharregat er op dit moment wel van af weet. Dat het vanavond uh, het feest losbart in de sportcafé in Zandvoort. Ja, want hoe gaat het met uh, de kaartverkoop? De kaartverkoop gaat erg goed. In de voorverkoop hebben we al een stuk of 85 à 90 kaarten verkocht. Dus Zo. we vachten het namelijk wel... Uh, ja, ik denk een mannetje of uh, 110, 120. Dus dat uh, wordt een heel gezellig feestje. Dus... Uh... Ik heb uit uh, Betrouwbare Bron en in de wandelgangen gehoord dat je jarig bent vanavond, klopt? Ja, dat klopt. Ja, Vandaag we de we hele de dag, we dag bieden, zelfs. We bieden, we bieden jou een bier aan namens de hele organisatie. <laughs> oké, <Okay>, ja. Bezorgen <laughs> jullie ook, of niet? Bezorgen we gaan jullie gaan ook. Ik Oh, oh oké, okay. ja, dat doe ik altijd. Dus, <laughs> <laughs> Helemaal goed, Denny, dankjewel daarvoor. Ja, wat gaat er vanavond allemaal gebeuren in het Sportcafé? Ja, we hebben onder andere live muziek van de Hunken band. De je nog beroemd in de de oh, die in Noord-Holland. En daarnaast hebben we nog een aantal regelrechte face DJ's weten te strikken. Onder andere DJ Corona en DJ Lord Turder en DJ Dizzy. Dus uh, ja, dat belooft uh, een hele mooie en gezellige avond te worden. Oké, okay, er, dus, uh, er zijn nog kaarten te koop als mensen vanavond uh, Kunnen ze nog aan de kassa ook kaarten krijgen? Uh, ja, klopt. Aan de deur zijn inderdaad kaarten te kopen. Die zijn 4,99 euro per stuk. Dan moet je één ding wel ja. even uitleggen. Van hoe kom je in godsnaam op 4,99 euro? Ja, onze uh, marketingafdeling heeft natuurlijk uh, ja. een heel onderzoek erop losgelaten. En uiteindelijk zijn we op dit bedrag uitgekomen. Ja, 5 euro werd wat ja, begrotelijk de waarschijnlijk. Weinig. 5 euro werd wat te begrotelijk. Ja, precies. En het is natuurlijk ook uh, ja, 4,99 klinkt natuurlijk iets. Uh, Iets aantrekkelijker dan 5 euro, dus vandaar de, de keuze. Heel slim, heel slim. Maar ook voor uh, 2,99 euro. Uh, ja, klopt. Dat waren inderdaad de kaarten in de voorverkoop. De voorverkoop is gisteravond gesloten. Oh. Dus uh, de mensen die nog geen kaartje in bemachtig hebben... voor het Zandvoort van Er zijn nog aan de deur. kaarten verkrijgen dus voor 4,99 euro. Het Sportcafé vanavond, hoe laat gaat het beginnen? Om half negen barst het feest los. Dus uh, zijn jullie van harte welkom. En uh, ja... Kom gezellig langs, mocht je niks te doen hebben vanavond. Het no. gelooft gezellig feest te worden in een heerlijke ongedwongen sfeer. Nog even één dus, uh... dingetje. Er waren twee uh, PS'jes in het artikel wat ik hier voor me heb liggen. Eén had het, had het, heeft het over het carnavalsoutfit en de andere over alcoholwetgeving. Zou je die even kunnen toelichten? Uh, ja, klopt. Uh, de eerste is over het outfit inderdaad. We zouden het natuurlijk leuk vinden dat zoveel mogelijk mensen in thema komen. Maar uiteraard is het niet verplicht. Dus mocht je het niet leuk, mocht het niet jouw ding zijn, bijvoorbeeld om, te, om je te verkleden. Of mocht je geen carnavals outfit hebben, dan ben je alsnog van harte welkom. En het tweede punt, uh, 18 plus, vanwege de nieuwe alcoholwetgeving die enige tijd geleden in werking is getreden, mm -hmm. hebben wij ervoor gekozen om uh, een 18 plus beleid te voeren. Zeker omdat wij uh, ja, mensen bijvoorbeeld van 16 of 17 jaar kunnen wij uh, natuurlijk niet schenken zoals de wet ons voorschrijft. Klopt, dus 18 plus. Dus ja, er wordt natuurlijk, en dat hoort ook zo, aan de deur gecontroleerd... dus je identiteitskaart wel even meenemen. Ja, klopt. Er wordt in, we hebben twee portiers aan de deur staan... Daar, en er wordt de legitimatie gecontroleerd inderdaad. Nee, helemaal goed, Danny. Nog even één vraagje aan je. Ja, het ja. Zuid heeft natuurlijk de afgelopen dagen... tot woensdag volgens mij carnaval gevierd. En ja, nu komen wij in Sanford, net even daarna. Hebben jullie daar speciaal voor gekozen? Uh, ja, dat is speciaal bedoeld voor de mensen die nog niet, nog niet uitgefeest zijn. Dus die u afgelopen weekend bijvoorbeeld in Brabant zijn geweest of in Limburg. En die nog, ja, die nog uh, zin hebben in een gezellig feestje. Eigenlijk een uh, soort afterparty. Maar ook voor de zandvoorters die bijvoorbeeld uh, vorige weekend in Brabant zaten... en daardoor helaas niet naar het echte Zandvoortse carnaval konden komen. Dus uh, dat is eigenlijk de achterliggende gedachte erachter. Ik wens jullie heel veel plezier. Goede datum gekozen. 13 februari is het altijd carnaval, trouwens, hoor. <laughs> ja, precies, dat is het waar, ja. Ja, ja, ja. Hé, hey, dankjewel, Danny. En uh, jullie heel veel plezier, hè, vanavond. Sportcafé. Ja, hartstikke bedankt. En we voor... zien jullie vanavond. Jawel, en voor de luisteraars die niet weten waar het Sportcafé is... waar kunnen ze jullie vinden vanavond? Uh, het is op, bij Sportpark Duintjesveld in de buurt. Dus uh, bij de Corvorsportal. Oh. En dan de horecagelegenheid die daarna vast zit, eigenlijk. Oké, okay, Danny. Nou, ik zou zeggen, alaf, alaf, alaf. Veel plezier. ik nog een nummer aanvragen toevallig? Ja, <laughs> bij Rob altijd. Natuurlijk, nou, tuurlijk. Doe dan maar. Uh, Arie Ribbons met Polonaise Hollandaise. Polonaise Hollandaise. Ja, ja, ik ja. Heel ja. Ja, even kijken hoor. Wacht even, wacht even. Praat jij even door, Praat mee, ik Danny? even door. Oké, okay. uh, drie DJ's. Uh, wat voor uh, muziek gaan jullie vanavond draaien? Uh, nou we hebben uh, natuurlijk een live band en daarnaast uh, voornamelijk carnavalsmuziek. Zowel oude carnavalsmuziek zoals bijvoorbeeld de Zaterpaat in de gang of uh, Polonaise Hollandaise. Maar ook wat nieuwe carnavalsmuziek van de laatste jaren. Zoals bijvoorbeeld een Lamme Frans of een uh, Gerst. Ja, die doen het ook uh, erg goed op, uh, op carnavalsfeesten hè? Ja, precies. Ja, die uh, ja, die uh, doen het inderdaad goed. Ja. Oké, okay, met, met hoeveel mannen uh, organiseer je nou zo'n uh, zo carnavalsfeest? Ja, we hebben een flinke organisatie. Ongeveer 15 vrijwilligers zijn er vanavond af, actief. Zo. Zowel aan de deur als uh, bij de garderobe bijvoorbeeld. Maar ook achter de bar en uh, in de zaal om alles in de gaten te houden of alles goed verloopt. Oké, okay, ik kijk. Of er geen oneenigheid uitbreekt. Nee nee, nee, nee, nee. Doe je goed. Ik kijk even naar Rob met één oog. Even, even luisteren, even kijken hoor. Wat is dit? Ja, volgens mij is dit dan ik toch? Hoor hem al. Ja, ja. Nee, okay. heel goed. Daddy, veel plezier. Veel plezier. Hoi, hoi. Hoi, hoi. alle stoelen aan de kant?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 Wij hoeven lakken linksaf Wij zakken door, we zullen niet verdorsten En wilden grijp maar ietsje van achter bij de schouders Dat wordt weer lachen, dat wordt een dolle koel Kom oma, aansluiten Het orkestje gaat pas krikzee snel spelen De pianist gaat gillend onderuit Blazen terug, maar de P en De dirigent slaat af, laat afleiden, de brand ligt uit. Achter in de zaal gaat het in lopas. De kastelein is zichtbaar van de koop. Hij trekt gauw aan de bel en geeft een rondje. De glazen dansen op de vaart. Wij ook. Wij vieren feest, dus zwemmen de... Wij zakken door, we zullen niet verdorsten. En wil een klein Marietje van achter bij de schouders. Dat wordt weer lachen, dat wordt een dolle boel. Hé, hey, wel op, laat mijn nou allemaal los. Er staat te springen en te hossen. De tent staat op zijn kop, de vloerdein mee. Maar Rietje Jodelt, wie kan mij verlossen? Ja, Straks komt hier het plafond nog naar beneden. Oh jee, yeah. wij vieren feest, dus weg met de malaise. Want nu is het tijd voor de Polonaise Hollandaise, van hier tot tot tot. Hey, wat zijn ze nou? zullen niet verdorsten en willen grijpen maar ietsje van achter bij de schouders. Dat wordt weer lachen, dat wordt een dolle voet. Een uh, biertje met los graag maar met het schuim onderin. Wij vieren feest, dus weg met de malaise. Want nu is het tijd voor de Polonaise, Hollandaise, van hier tot goed wat geld, ik wil afrekenen. Wij zakken door, we zullen niet verdorsten. En ja, vanavond barst het carnavalsfest los in Zandvoort. Bij het de Sportcafé vanaf half negen Bent, uh, ben je van harte welkom. En ik kan je lekker mee van onder meer van deze muziek... ...van Arie Rivers en Polonaise-Hollandaise. Kaart ter aan de deur, 4,99 euro. We horen het zojuist van Danny, een van de organisatoren. En hier is last live.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 bij Duintjesveld, bij het Sportcafé, het carnavalsfeest van Zandvoort. Uh, en iedereen is van harte welkom. En uh, nog meer op Duintjesveld. Vanmiddag werd daar uh, gevoetbald, uh, Albert-Jan. Eén wedstrijd. Eén wedstrijd stond er vandaag op het programma. Die van de Veteranen 1 tegen Ward Burgia. En die is in een 4-1-eindstand uh, geëindigd. Nou, dus keurige winsten voor de heren van de Veteranen 1. Het is half vijf, dus we gaan doen, het dier... Het dier van de week, die luistert naar de naam Bucks. En Bucks is in het asiel terechtgekomen als vondeling... en helaas heeft niemand hem meer opgehaald. Hierdoor is er ook weinig van zijn achtergrond bekend. Bucks is een goedaardige reu van ruim 6 jaar... die op zoek is naar een baas die hem nog de nodige opvoeding kan geven. Hij is gek op wandelen, maar omdat hij in het asiel is geopereerd aan zijn kniebanden... moet de het wandelen rustig worden opgebouwd. Met Teven, damesjes dus, is hij sociaal, maar met reuwen is hij wisselend... Van Katten is hij ook absoluut niet gecharmeerd. Bux is vriendelijk, maar omdat hij soms wat lomp is, wordt hij niet bij jongere kinderen geplaatst. Kunt u Bux een fijn thuis geven? Kom dan snel even langs om met hem kennis te maken. En als u die foto van Bux ziet, dan zegt hij: van... Ik geef naar het dierenhuis, want daar verblijft Bux momenteel. Bux verblijft in het dierentuin Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571 3888. 571 3888. Maar kijk ook even op de website www.dierentuinkennemerland.nl. En het dierentuin is geopend van 11 tot 4 uur op maandag tot en met zaterdag. Want ook Bux verdient een thuis. En wil je inderdaad de foto van Bux zien? Die kan je ook zien op de CFM app. En dan is morgen Valentijn, ja, En dan moet je, moet je wel even een cadeautje hebben voor de Most Beautiful Girl.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 Ja, voordat we aan het race nieuws gaan beginnen... gaan we eerst nog even kijken naar het schaatsen. Want jij hebt de uitslag voor ons. Ja, die hebt u nog van mij te goed. De uitslag van de heren tijdens de WK-afstanden in Kolomno. Uh, het was een Russische aangelegenheid deze keer. En de Rus met de moeilijke naam Koliznikov... Hmm. wist deze duizendmeter voor zich op te eisen. Dus hij is wereldkampioen in een tijd van 1.0833. Gevolgd door zijn landgenoot Yuskov... Maar op de derde plaats uh, Gjeldnuis, die op 0.14 seconden achterstand. Derde werd met ons dus wel weer brons veroverde voor de Nederlandse ploeg. En uh, momenteel zijn de dames uh, bezig met de tweede ronde van de 500 meter. Om na, twee na, na deze twee keer geschaatst te hebben, een, wellicht een nieuwe wereldkampioen te kunnen begroeten. Oké, okay, nou we blijven het uh, volgen. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Ja, normaal gesproken om uh, kwart over vier... maar toen was Danny even in hier dus vandaar nu het Formule 1 nieuws. De DTM-kampioen van uh, 2015 maakt zijn Formule 1-debuut bij Manor. De Duitse Pascal Wehrlein maakt de komend seizoen zijn debuut in de Formule 1... bij het achter achterhoede-team van Manor Racing. De, de Mercedes-protegé heeft, heeft een eenjarig contract getekend... bij het voormalige Marussia. De deal maakt deel uit van de samenwerking tussen Manor en Mercedes... dat ook de motoren levert. Bovendien mag Manor gebruik maken van de windtunnel van Mercedes... in het Britse Brackley. Wehrlein, 21 jaar jong, werd afgelopen jaar de jongste DTM-kampioen... in de geschiedenis van de toerwagenklasse. Het is nog onduidelijk wie bij Manor zijn teamgenoot wordt. Wehrlein blijft overigens de eerste reservecoureur... van het Formule 1-team van Mercedes... en is in noodgevallen oproepbaar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 Hoewel Ocon de Europese Formule 3-titel veroverde... maakte hij in tegenstelling tot Verstappen niet de overstap... naar het hoogste racecategorie. Met de komst van Ocon heeft Mercedes zijn rij rijderssamenstelling... voor het DTM-seizoen rond. Met een race op het circuitpark Zandvoort op 15 tot met 17 juli... de andere coureurs zijn Gary Paffett, Paul Di Resta, Robert Wickens... Christian Vitoris, Daniel Candela. Jukar, Auer en Maximilian guts. Tot zover. Oké. Okay. I'd like to stay in Even meedoen met deze gouden oude van de Alessi Brothers. Oh Laurie, Zo duidelijk het gedicht van de dag bij Sierven. blijf daarvoor luisteren. Maar eerst nog Madonna en Like a Virgin. in de huis. zo dadelijk hoor je me om na vijf uur met Entertainment for You. Je hoorde bij CFM de single van Madonna uit de jaren tachtig. Dat was Like a Virgin. En is er nu tijd voor hè? het mooie gedicht van de dag. Met mijn voeten in de zee denk ik denk ik aan jou. Mijn gedachten gaan er zelfs mee. Naar de persoon van wie ik hou. Als ik kijk naar die golven die over mijn voeten gaan... En die al, al mijn gedachten bedolven... Komen ze altijd weer, weer bij jou te staan. Jij, jij bent de persoon van mijn gedachten. Al sta ik aan de zee of op het strand. Ik kan nu niet meer wachten...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 Waar de stralende blauwe golven het verse zand bedolven. Nu, nu heeft het plaats gemaakt voor zwarte donkere golven. Het kille natte strand, eindeloos lang. Mijn voeten worden wederom onder het vochtige zand bedolven. Ik draai me van het water af. Voel dat ik weer naar de nacht verlang met jou, jouw wang aan mijn wang. Hij is weer mooi, Albert Jan, het gedicht van de dag bij CFM. En morgen hebben we er ook weer eentje, uiteraard, voor je. Dus In het teken van Valentijn. In het teken van, Valentijn, he? van Valentijn. Alles voor Valentijn. Morgen om kwart voor vijf bij Zandvoort op zondag. Hoe ver je gaat, heeft met afstand niets te maken. Hoogstens met de tijd.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 Hoorde omarmen, inderdaad. Van bluffen. Heb je nog wat te melden, of niet? Ik heb niks meer te melden. Jij hebt niks meer te melden. Carnaval vanavond. Oké, nou ja, houd dan maar je mond. We hebben nog geen uitslag van het eerste. Nee, ik heb hem ook nog niet kunnen vinden. Niet op de website, niet op. Helemaal nergens. Nergens te vinden. Dus VVC, daar hebben we het over, hè? Tegen SVS Maar, morgen dan maar, Albert Jan. Tot morgen. Best cooking. Give me one with a lot of money. Give me two with lots of honey. Give me three that do them freaky things. Give me four fat dollars. Don't like to swim. Girls, I love the things they know. Love the things they show. Got to be where they go. Hey, girls, with sunshine and day. Nice. <laughs> I'd like to be a magician, then I could stop wishing. I'd take my magic wand and poof, I'd have good fun. If the guys could see me this way, I was a me Before they could count from one to three, I'd have ten girls the next. Dat is een klein beetje voor uh, Valentijn, hè, voor morgen. Jawel. Ah. Oh. Joh, de moments en what nou? Cookie, cookie, Cookie, cookie, cookie, cookie, cookie, cookie, cookie. Girls. Ja, dat die, is meer die, fout hè, dat is meer die, fout. Die, die Fred die denkt ook van, uh, die zijn helemaal gek geworden <middels> daar joh. Nee, nou, je hebt gelijk hoor, je hebt gelijk. Dus, nou zodadelijk dadelijk uh, Fred Hey, met Entertainment for You. Nog leuke dingen zometeen in het uh, programma. Voor goede muziek. Genoeg nou, reden om te blijven luisteren nou naar, naar onze collega Fred Heij met Entertainment for You van 5 tot 7 op de zaterdag vooravond. Vanavond natuurlijk carnaval. Ja. En uh, nou, ik ben erg benieuwd naar de uitslag van uh, SP Zandvoort 1. En, uh, dat nou, maar we hopen die uh, morgen te hebben. Die hebben we morgen, maar morgen natuurlijk ja, Valentijn, Ja. Dus luisteraars, stuur je verzoekjes naar de Facebookpagina van Rob Harms... En die gaat ze dan mooi morgen allemaal selecteren. En allemaal van die, en, uh, van die lieve oh, plaatjes. Heerlijk, ja, helemaal goed. En het gedicht. al oh, morgen. <laughs> het wordt een tranentrekker van het eerste uur. Nou, ik ga luisteren. Oh ik nee, grappig <laughs> <het> doen. <laughs> Luister en huiver. Luister en huiven. Tot morgen, daar zijn we er weer tussen twee en vijf. En bedankt voor het luisteren. En fijne zaterdagavond. Dag. Doei doei, tot morgen.